een Klomp met het NOS Journaal. De economie groeide vorig jaar met 2,1 procent, de sterkste groei sinds 2007. Consumenten gaven meer uit, doordat er meer mensen aan het werk waren... en de huizenmarkt verder herstelde. Het meest geven mensen uit aan kleding, auto's en elektrische apparaten. Ook de export steeg fors, vooral chemische producten... aardgas, machines en voedingsmiddelen werden meer verkocht in het buitenland. 40% van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders voelt zich niet meer thuis in Nederland. Ze zijn minder positief geworden over hun kansen en ervaren vaker discriminatie. Dat staat in een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau... over maatschappelijke kwesties die mee kunnen spelen bij de verkiezingen. Verder is er ook een grote groep Nederlanders die het idee heeft... dat Nederland zijn eigenheid verliest. Ze maken zich volgens het SCP zorgen over moslims... die worden geassocieerd met geweld en andere waarden... Ook maken ze zich zorgen over de Zwarte Piet-discussie. Er moet een deltaplan komen tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. Daarvoor pleiten de burgemeesters van vijf Brabantse steden... en de Brabantse commissaris van de Koning in de Volkskrant. Volgens hen vermengt de onderwereld zich steeds meer met de bovenwereld... en is het tijd voor rigoureuze maatregelen. De wetgeving moet bijvoorbeeld worden aangepast... zodat rechtszaken tegen drugscriminelen niet onnodig lang duren... en privacy minder zwaarwegend wordt. Het bedrijf achter de OV-chipkaart TransLink heeft in vijf jaar tijd 55 miljoen euro winst gemaakt. In de eerste jaren draaide TransLink met verlies... maar sinds 2011 is de productie van de kaart en de dienstverlening daarop winstgevend. Consumentenorganisaties zijn verbaasd omdat de OV-chipkaart alleen kostendekkend zou moeten zijn. Ze pleiten al langer voor maatregelen om de kaart goedkoper te maken. Het weer vandaag volop zon en droog, het wordt 5 graden in het noorden en zo'n 11 in het zuiden... Morgen nog warmer. In Limburg kan het 15 graden worden. Vanaf donderdag wordt het wisselvallig en koeler. Dit was het. En ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. de Sjoenbakker van de ANWB. Er staan nog files in de randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden. Drie kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging bijna 10 minuten. Op de A4, daarna richting Amsterdam bij knopend de Nieuwe Meer. 14 kilometer. Kost je ruim een half uur. De oorzaak is een kapotte vrachtwagen op de A10, de ring van Amsterdam. Daar staat dus de Sloterdijk en Oud-Zuid 2 kilometer. De rechterrijstrook is afgesloten, vertraging daar valt wel mee, net aan 5 minuten. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam, voor de aansluiting met de A10, 10 kilometer file. Alle rijstroken na een ongeluk zijn weer vrij, maar de vertraging is nog zo'n 15 minuten.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 Out of the friends, with the poppies in the hair and very little money in the hands. Some are black and some are white, and they ain't too proud to sleep on the floor tonight. The blind baby Jesus, you know that. zo erg bekend, maar hij heeft wel 40 miljoen albums verkocht. John Cooker Melkem met ROCK in de USA open het derde gedeelte van Zandt op zondag op deze 12 februari 2017. En naar Nederlandse bodem is heen hier de presidents met You're Gonna Like It. ...met You're Gonna Like It. Dit is CFM, de lokale omroep voor Zandvoort en Bentveld. En zoals elke zondag, zondag, Zandvoort op zondag... ...en lekkere plaatjes. Lekkere plaatjes. Ja. Nu van de tuinmanage... Terug in de tijd was dit een hele grote hit... haalde nummer 10 en tot 40 Spiller Groovejet, If This Ain't Love. En dat was ook samen met Sophie Ellis-Baxter... daarvoor de uh, time balance met uh, Endless Love. Even kijken, um, even wat sportnieuws met tennisverdette Roger Federer... als enthousiaste supporter op de eerste rij in het finishgebied in San Moritz... ...heeft skier Beat Veuts bij de wereldkampioenschappen... ...voor een groot feest gezorgd. De 30-jarige snelhuis duivel vooral voor de, de wereldtitel op de afdaling... ...het koningsnummer voor de Alpine-skiers. Veuts twee jaar geleden bij het WK goed voor brons op de afdaling... Of daling, ...en zaterdag 30 geworden bleef de 35-jarige Canadees Eric Guay 0,12 seconden voor... Kwaai won woensdag nog de Super G. Het brons was voor de Oostenrijker Max Frank... die 0,37 seconden moest toegeven op Voits. De afdaling kon zaterdag niet doorgaan vanwege hardnekkige mist. Een dag later speelde de nevel de wedstrijd alsnog een beetje parten. Het zicht was voor de eerste tien starters een stuk slechter. De staande piste, waar skiers binnen enkele seconden na de start... een snelheid van 100 km per uur bereiken werd zondag nog wat aangepast. De start vond een stuk lager plaats. Voijs ging naar beneden toen de mist was opgetrokken... en dook 0,39 onder de tijd van Kiatel, Jansrud en Patrick Kung die samen aan de leiding gingen. Goy en Frans gingen na Voids naar beneden, haalden hoge snelheden... maar bleven uiteindelijk boven de tijd van de Zwitser steken. Judoka Frank de Wit heeft uh, bij de prestigieuze Grand Slam Toernooi in Parijs... de finale in de klasse tot 81 kilo behaald. De Wit was na drie overwinningen in zijn groep in de halve eindstrijd... ook te sterk voor de Braziliaan Judi Eduardo Santos. Hij neemt later vandaag in de finale op tegen de G G Georgier Zebeda Reg De Wit zorgt in Parijs maar de Judoka's... Voor het eerst onder nieuwe regels uitkomen voor het enige Nederlandse finale plaats. Michael Corral haalde in de klasse tot 100 kilogram ook de halffinales, maar verloor daarin van de Fransman Serrine Mare en hij komt nog in actie voor Brons. Hetzelfde geldt voor Sanne van Dijken in de klasse tot 70 kilogram... en Guusje Steenhuis tot 78 kilogram. Zij dwongen via de herkansingen een duel op om de derde plaats af. Van Hassan laat de Europese indoor begin maart schieten... maar de Nederlandse atleten bewees in Millrose Games goed in vorm te zijn. Hassan won de mijl in New York in 4 minuten, 19 seconden en 89 honderdste, en dat is de vierde indoor-tijd ooit op de mijl. Met haar tijd bleef de wereldkampioen de indoor op de 1500 meter... ver onder het Nederlandse record van Ellie van Hulst... dat al sinds 5 februari 1988 op 4.28.08 stond... Hassan liet de als tweede finishende Amerikaanse Kate Grace ruim drie seconden achter zich. Hassan maakte in december bekend voortaan in Amerika te trainen. In de groep van de vermaarde coach Alberto Salazar. Ze doet deze winter slechts een enkele indoorwedstrijd. Haar focus ligt bij de wereldkampioenschappen in de zomer in Londen. Zometeen hebben wij hier bij ZFN het dier van de week. Hey, drop a load on. Maar eerst gaan we even weer terug in die fantastische jaren 90, begin jaren 90. Hier zijn Mochi by Nature met uh, OPP. OPP, how can I explain it? I take it frame by frame it. To have y'all on jump as saying it. She is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. Omie met uh, uh, Cheerleader. En voor Naughty by Nature met uh, OPP. Het is uh, twee half vijf. Het is tijd voor het dier van de week. En onze pechveugel van de week is Herbie. En Herbie is een kruising Stedford van ruim acht jaar. En hij is een gezellige hond die gek is op aandacht en knuffels. Dat is iets wat hij een lange tijd heeft moeten missen. En hij is bij het asiel bezig met aan een inhaalrace. Over zijn achtergrond is niet veel bekend... maar hij gedraagt zich als een echte heer... ook wanneer hij aangeleid andere honden tegenkomt. Hij loopt netjes mee aan de lijn. Ook doet hij graag een honden-denkspelletje. Daarvoor staat het maar goed. Al kan hij niet zo erg lang de aandacht voor het spel vasthouden. Hij zal ooit een cursus gehoorzaamheid gedaan hebben... want hij luistert als de beste. Ook hij alleen kan zijn wetende medewerkers... Uh, van het asiel niet, maar hij blijft rustig in zijn kennel... wanneer hij daar wordt achtergelaten, na wandeling... en gaat dan lekker in zijn mand liggen. Toen Herbie bij het dierasiel kwam, ontdekte ze dat hij pijn aangaf... bij druk op het achtergedeelte van zijn rug. Op de röntgenfoto was duidelijk te zien dat hij spondylose heeft. Dit komt regelmatig voor bij de wat oudere honden. Er worden dan als het ware brugjes gemaakt tussen de wervels. En dit proces veroorzaakt pijn die we verlichten met medicatie. Zodra de brugjes af zijn, dan zal hij een wat stijvere rug hebben, maar is het niet pijnlijk meer. Ze noemen hem een pechvogel omdat hij het type hond is wat een slecht imago heeft. Hij, heeft uh, niet meer dan die, hij is niet meer de jongste met zijn acht jaar, hij is zwart. En uit onderzoek is gebleken dat hij zwarte honden minder gewild zijn dan anders gekleurden. En tenslotte omdat er al meerdere mensen zijn geweest. Omdat ze interesse hadden om hem in huis te nemen, maar later afhaakten. Omdat ze zich hadden ingelezen over het ras en daarvan waren geschrokken. Ofwel dachten dat hij kleiner was dan hij werkelijkheid is. Ofwel hij toch een hond is, uit een andere opvang geadopteerd hadden. Vliegen deze man op leeftijd een plek waar hij welkom is. Wilt u weten welke andere honden, konijnen en katten er in het kursiel zijn? Ga dan naar de website www.dierenthuiskennabbeland.nl. Het dierenthuis is geopend van maandag tot zaterdag van 11 tot 4. En te bereiken via telefoonnummer 023 57 13 888. Dus 57 13888 En uh, dan heb je misschien een leuke plek voor Herbie. Nou, even over leuke plekjes uh, gesproken. Rob Harms, onze grote vriend. Die is uh, morgen jarig. Ja, wat leuk hè. Vandaar dat hij vandaag geen programma doet. Hè? Klein verjaardagse cadeautje. Een zogeheten Rob Harms Classic. Jonathan. Rap clap. The best advice that I can give So what's up with you this time? Your honey took a dive, And now he's playing with your mind. Oh no, this cannot be accepted The feelings that belong to you Must be protected Hold up, time out, I shout Get it together, sister Tell her to be not, so this mister It's a shame The possibility Which is for you To work out Where you went wrong I guarantee to you That it will not take long For you to make your mind Up if the two of you belong You know where honey's head at And where he's coming from Get it out your system Don't be another victim This took the nerve Oh boy he really picked him Well you know It's time for you To show me you're not sleeping A progress report On the two of you You're keeping Thinking through the deep hole To see if funny sneaking You estimated right That night the other weekend Collectively the facts Should conclude the decision You called the brother In a terrible disposition It's a shame -E you gotta let him go and let him know this is the end. You've been kissed, dissed, listed as a dumb one. I hope he likes sad songs. He's gonna hum one. He's been a dumb dumb one. That's the way it is forever. There comes a time when you're at the end of your tether. And you know, I think you went far beyond that. so it was bound to backtrack and smack you with an earth's invention as it attacks you. Making sure you get the full entire view of who to blame at the end of the game. Things will never be the same. And it's a crime shame. Wat lekker, Money Love, It's a Shame. Daarvoor Jo Bantaan met de rap -o clap uit uh... ja, lang vervlogen tijden. Dat is Rob warm zo. Houdt voor de jongen 48 de morgen. Tjonge, jongen. jongen. Goed, CFM Zandvoort met nu Jack met Sky High. 42 voor die op CFM met uh, Forever Now. En uh, daarvoor Jigsaw met uh, Sky High. Nog twaalf minuten en dan is dit programma weer over. Dan nog stond muziek. En Van der Veugel is er vanavond weer met uh, Peaceful Radio. Daar meteen zometeen veel meer over. Pierce Cryptonite van Three Doors Down. my body lying somewhere in the sand of time. But I Dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. zal meteen non muziek. We hebben ook nog CFM Klassiek. Zo meteen tussen 7 en 9 met uh, Ruud Jansen. En dan Peaceful Radio tussen 9 en 11. De aflevering 1214. Ja, ik heb ze nog niet geteld. Maar uh, vaderveugel of opa veugel. tegenwoordig wel. De Sentinental, een nieuw album van John Surrey. White Sun 2 van White Sun in uh, Peaceful Radio. En Anaya Music Eternity die komt ook in, uh, vandaag uh, langs bij uh, Peaceful Radio. Nou, dit programma zit er weer voorbij. weer over, vandaan. Rob Harms die is er volgende week weer. En dit programma wordt herhaald elke dinsdag ook nog tussen 8 en 11. Als laatste voor 5 uur voor deze van P and Dawn Met de paper roll. Fijne zondagavond. Give it Yesterday, you're looking at the picture now, I see you looking at the picture now, but for the slightest moment, I watched you think about what it's like as a paper doll. One of these days, I think you will find yourself as a paper doll, yeah. One of these days, I think you will find yourself as a paper doll, Up in the sky, you pass me by, and I throw you a kiss. A thinking clouds, so you're wondering why. Only to find out it doesn't exist. Life surrounds what's presumed as wise. I wouldn't be wise until the fist uncurls. No one I don't know ever stands in my eyes. Because of the quote, unquote, real world. I'm thinking about yesterday. I'm actually thinking about yesterday. A thousand words say it doesn't make sense. A thousand ideas tell me I'm wise. You're thinking about yesterday. Now you're thinking Yesterday, but for the slightest moment, I watched you think about what it would be like as a paper doll. One of these days, I think you will find yourself as a paper doll. Yeah, babe. One of these days, I think you will find yourself as a paper doll. oh, paper doll, paper doll, paper doll. Give it up, give it up, give